Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er nog steeds wordt geschoten in Oekraïne. Rusland beloofde daar tijdelijk mee te stoppen... zodat mensen in vier steden veilig weg konden komen. Maar volgens het Oekraïense ministerie van Defensie is het nog helemaal niet rustig. Deze Nederlander woont in het zuiden van Oekraïne... en ook bij hem in de buurt wordt zwaar gevochten. Ze hebben ons vanochtend behoorlijk bestookt. En geen militaire dingen, gewoon alleen maar woningen, ziekenhuizen en dat soort dingen... Dus dat, dat maakt het hier ook weer een stukje gevaarlijker. Nou, het lijkt erop dat, uh, ja, dat ze gewoon uh, alle grenzen hebben laten gaan en uh, gewoon uh, ja, terreur willen veroorzaken. De afgelopen dagen werd bij de havenstad Mariupol ook al twee keer zo'n vechtpauze afgesproken om mensen te evacueren. Maar ook toen ging het schieten gewoon door. De toon van de Oekraïense president Zelensky is vanochtend anders. Hij heeft kritiek op het Westen. In een video heeft hij opnieuw gezegd dat hij wil dat er een no-fly-zone komt. En de president wil nog meer, zegt deze oorlogsdeskundige. En verder de voortdurende leveranties van antitankwapens, brandstof en luchtenverenraketten. Want daar zitten ze echt om te springen. Want vanuit de lucht... Blijf het blijft natuurlijk moeizaam als je afhankelijk bent van ook mobiele troepen voor je eigen verdediging. Ook zei president Zelensky dat de daden van Rusland tegen Oekraïners niet vergeten worden. God vergeeft niet, zei hij. Niet vandaag, niet morgen, nooit. En ander nieuws dan uit eigen land. De meeste huisartsen willen de abortuspeel voorschrijven als dat mag. Dat blijkt uit onderzoek van een abortusorganisatie waar NRC over schrijft. Het is nog niet zeker of je straks bij de huisarts zo'n pil kunt krijgen. De Kamer praat er donderdag over. En wil je met de trein tussen Arnhem en Utrecht? Ook vanochtend rijden die niet. Afgelopen weekend is gewerkt aan het spoor bij Ede-Wageningen. En vannacht zou alles af zijn. Maar dat is niet het geval. Het werk duurt langer dan gedacht. En wil je naar Utrecht, dan moet je omreizen via Tiel of Den Bosch. Het weer nog opnieuw een zonnige dag. Vanmiddag misschien met wat stapelwolken. Het wordt een graad of acht. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de vesting en knopend Ems bijna een kwartier. De andere kant op, tussen en naar de vesting, zo'n 10 minuten vertraging. Dat was een ongeluk. De rijstroken zijn een tijdje open. Op de A9 ook maar diemen, tussen Aalsmiddel en het AMC. Een kwartier vertraging... Er ligt rommel op de A10, de ring van Amsterdam. Daardoor tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel een kwartier vertraging. Drie reisschokken zijn er dicht. Door de werkzaamheden op de A22 loopt het verkeer vast op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22 2 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. Op de N201 Hilversum uit Hoorn. Tussen de afwit Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier op een En ook een kwartier voor de N236 Hilversum richting Weesp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 stand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Not yet, Een hele goede morgen, Zandvoort. De zon schijnt, het is nog lekker fris... Uh, maar zeker een dag om na het radioprogramma heerlijk naar buiten te gaan. Welkom bij Goedemorgen antwoord. En we hebben een hele lange uitzending voor u. In het kader van de verkiezingen doen we het geen twee uur, maar drie uur lang. We hebben een heleboel interessante gasten... maar ik ga eerst iedereen bedanken die uh, hier aan meegewerkt heeft. De techniek wordt gedaan door Jelmer Koper. De jingles, de muziek en de eindrapportage van alle interviews... die vooraf zijn opgenomen, werd gedaan door Cor Draaier. De redactie en ook de interviewer die al de politieke interviews gedaan heeft, was Ben Zonneveld. En de presentatie wordt gedaan door mijzelf. Wat gaan we doen vandaag? We gaan zo meteen beginnen met Zandvoort Echt 1. En dat gaat uitgebreid gesproken worden. Daarna hebben we Breinplein met Annard Hilgesom. En dat wordt ook een heel interessant interview. In het tweede uur gaat, uh, is de tijd geruimd voor Politiek Jong Zandvoort. En daarna, aan het einde van dat programma, van dat uur, komt dan ook nog de analyse van het jongerendebat debat door Jelmer Koper uh, en mijzelf, want ik was er ook aanwezig. En waarschijnlijk komt Romy Koning nog bij ons aanschuiven. In het laatste uur, het derde uur dus, hebben we politiek met GBZ en ook heerlijke liedjes daarbij. Ik wens u heel veel luisterplezier en aandacht voor alle fantastische onderwerpen die nu komen. Ga nu luisteren naar politiek en zandwoord echt één. Welkom bij de Zandvoort Podcast. Voor uh, Zandvoort kiest in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Spreken we met uh, de lijsttrekkers van alle partijen. En vandaag zijn we met uh, Mirko Gerts. Ja, een hele goede dag. Welkom. Dank je wel. Van welke partij ben je? Ik ben van uh, Zandvoort Echt 1 Zee. Dat is afgekort. Ja. En uh, nou ja, wij uh, staan eigenlijk voor. Uh, wij, wij gaan de raadsperiode in met het hele idee van. Uh, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat is waar wij ons verkiezingsprogramma mee hebben gepresenteerd en dat willen wij ook echt gaan waarmaken de aankomende vier jaar. Dus, uh... Mooi en vertel eens iets meer over jezelf. Wie, wie, is, wie is Mirko Gerrits? Nou, ik ben 20. Ik, heb, uh, ik doe momenteel een uh, studie bedrijfskunde op de Open Universiteit. Ik uh, heb programmaontwikkeling gedaan uh, bij BNFARA via het Academy traject en uh, ja, wat, wat, wat wil je weten? Ik wil er wat dieper op ingaan hoor. Vraag raak. Ja, nou ja. ja goed, du, Dus je hebt al iets van mediatrainingen gedaan. Ja, dat, absoluut. Dat, uh, absoluut. Daar ben je wel bekend mee. Dus uh, ja. jezelf in een politieke arena stand houden zal wat dat betreft uh, goed gaan. Ja, ja? daar gaan we vanuit. Ja. Dat wil ik ja. zeggen. Dus, uh, en uh, uh, hoe ben je in de politiek verzeild geraakt dan? Nou, ik ben al sinds mijn dertiende, denk ik, geïnteresseerd in de politiek. Dus best wel lang. Ik kan me ook nog herinneren dat op een gegeven moment toen het uh, Oekraïne-referendum er was, dat ik daar nog heel uh, actief aan mee heb gedaan. Ik heb er toen ook nog voor geflaaierd en uh, actie voor gevoerd. Dat was eigenlijk het eerste echte uh, concrete wat ik heb gedaan in de politiek. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat is gegroeid En ik ben toen meerdere jongere organisaties afgeweest... van landelijke politieke partijen. En dat gaat van alles van, van links tot rechts. Ik ben eigenlijk bij alles, heb ik wel een tijdje gezeten... gewoon ook ik het interessant vond... omdat ik hun uh, ideologie, hun ideeën een beetje wilde proeven. Uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat, ik, uh, ja, dat het, het, het meeste niet echt bij me paste. Ik ben, ik ben vrij principieel in dat opzicht. Ik, ik heb dan toch vaak dat ik bij een partij zat... en dat ik dacht van ja... Uh, vind ik mezelf genoeg... in wat hier nu mm -hmm. wordt uitgedragen. En dan was ik het heel vaak eens met een, een groot deel. Maar er waren een aantal dingen waar je dan weer op afhaakt. Uh, en ja, nu... uiteindelijk helemaal... Uh, wat is het? Uh, zeven jaar later... Uh, ja, besloten besloot om hier in Zandvoort... met een uh, lokale partij een te gaan. Een lokale partij en een partij... waar je dus kan vinden in alle... standpunten absoluut. die jullie met elkaar... Ja. overeengekomen ja. zijn. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook het mooie aan gemeentepolitiek. Want dat is heel anders. Het is eigenlijk... Uh, raakt het de inwoners ook veel meer wat hier gebeurt. Je hebt echt direct invloed op hoe uh, uh, ja, inwoners hun, hun leefomgeving ervaren. En dat dus maakt de gemeentepolitiek ook wel heel bijzonder, ja. vind ik. Kom je ook uit Zandvoort? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. Ja. Ik heb daar tot mijn twaalfde gewoond, zoiets. Toen uiteindelijk verhuisd naar Zandvoort. Dus ik woon hier nu zo'n zeven en half jaar. En ik heb hier eigenlijk met uh, nou, veel meer plezier gewoond, toch wel, dan in Haarlem. Want dat is natuurlijk een prachtige omgeving, dus enorm veel te doen... Uh, ik woon hartstikke fijn, dus uh, ik ben ook wel in de periode dat ik hier woon heel erg, ik uh, uh, verlies goed op het dorps, misschien een beetje overdreven, klinkt wel een beetje dramatisch, maar ik vind, ik vind het een hele leuke plek. Ik vind het fijn om hier uh, te mogen wonen. Dus, uh, nou, dat, dat herken ik zeker wel, ja. Ja. ja. Het is een dorp dat toch een beetje iets stads heeft. Uh, ja, er gebeurt tenminste wat. Ja, dat ook. En ja, dan valt er ook wat te besluiten, dan valt er ook wat, uh, wat uh, ja. richting aan te geven. Um, Doe je, wat doe je verder nog? Heb je nog hobby's? Buiten ja, de politiek. Ja, ik heb er behoorlijk wat. Ik hou heel erg van uh, uh, muziek maken. Ik heb ook een muziekopleiding gevolgd. Ik heb uh, elektronische muziekproductie gedaan. Particulier, dat wel. Uh, geluidstechniek, beide. Uh, dus ik maak ook heel veel muziek in mijn vrije tijd. En ik hoop aankomende zomer mijn eerste uh, release te doen. daarin. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, loopt. Ik heb nu al een paar projecten waar ik uh, aardig tevreden over begin te worden. Ik hou heel erg van... Uh, Ontwerp. Ik doe een beetje flat UI design. Dat soort dingen. Dat is voor apps. Dat soort zaken. Ik doe ook bijvoorbeeld de website van C Doe ik allemaal zelf. Dat soort zaken. Dus uh, ja. Van alles nog wat. Een actief mens. Ja. Ja vind ik leuk. Ook van. Ja. ja. Ja. Nou, je had het over muziek. Je, hebt, uh, je mocht uh, nummers uh, kiezen voor dit, uh, voor dit gesprek. Ja. Uh, welk nummer heb je nu gekozen? Nou, ja, omdat het nu een beetje over gaat wie ik ben, dacht ik het is grappig in het kader van dit thema. Heb ik gekozen voor Good Life van Zoe. En dat gaat uh, een beetje op een soort filosofische manier over wat is iemand. Dus, uh, dus ja. Nou, dan gaan we daarnaar luisteren. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, heel erg bedankt. And not at all about you now that's two opposing thoughts and yet both of them are true how can you experience everything you choose to do while observing the experience you're having from a higher view see it's the question not the answer that's the higher view. otherwise you couldn't differentiate between the two awareness but of who You think you hurt me, but I promise I was letting you. They say we're all one, but where have we been heading to? I'd rather die free than have to live inside a petty. I am the journey that I'm getting to. It. location I am the map so I travel back in time I have everything I want because my imagination is mine but mine is not enough for me because I am not my mind I could see it all but never get to see I'm truly blind I could be it all but all identity is intertwined the moon is only bright as it reflects the sunshine yes yes yes yes yes Selfies van somebody else's face tell me something what is more ziens. than a child's ziens. gaan we door met het programma van Zandvoort Echt 1. Wat mij opvalt is dat de eerste negen pagina's over uh, politiek inhoudelijk uh, dingen gaan. En als ik dan bij het begin begin, um, het voorwoord zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Zee bestaat uit de groep zandvoerders die allemaal voelen dat de huidige politiek klimaat in zandvoort doorbroken moet worden. Hoe voelen jullie dat? Nou ja, het is natuurlijk uh, de afgelopen raadsperiode best wel veel uh, ja. er zijn moeilijkheden geweest in het bestuur. En er zijn gewoon heel veel mensen in Zandvoort, ook los van ons, die toch willen dat dat opgelost wordt. Ook, ook binnen de raad zelf zijn er politici op dit moment, binnen de, de kandidaten, die zeggen van hé, we willen daar wat mee. En ik denk dat dat voor ons wel een soort trigger is geweest van oké, okay, we, mo we moeten hier wat mee. En ik denk dat, dat dat ook een van de grootste redenen is dat mensen los mm -hmm. van elkaar bij elkaar gekomen zijn. En zeiden van oké, okay, we willen uh, samen iets met die politiek gaan doen in de hoop dat wij een soort impuls kunnen geven om dat te veranderen. Oké. Okay. Uh, speerpunten en kernpunten. Ja. Speerpunten gaan alle drie over politiek. Ja. Uh, open, transparant bestuur. Politiek met en voor inwoners. Het herstellen van vertrouwen. En dat vind ik wel een belangrijke. Ja. De kloof tussen politiek en burger moet worden gedicht. Ja. Uh, ook deze speerpunten gaan ook over de eerste negen pagina's. Dus dat ja. is echt zwaar bij jullie uh, op, op de maag. Absoluut. Ja, dat is ook echt wel de insteek van ons programma. Kijk, uh, alle politici willen het beste voor Zandvoort. En die willen inhoudelijk dat, dat, uh, dat er dingen beter worden. Maar wat wij denken is... van hey, als wij dat systeem zelf ook wat verbeteren... dan denken wij dat uiteindelijk... wat er inhoudelijk vanuit de politiek uh, gebeurt... dus uh, de, de praktische punten die ze doorvoeren... Mm -hmm. dat dat beter zal gaan, sneller zal gaan... Uh, uh, soepeler zal lopen. En, en dat is voor ons iets waar wij ons echt op focussen als partij. Oké, okay, nou daar kom ik zo nog wel even op terug. Dan komen de kernwaarden. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij ook uh, voor onszelf uh, uh, een soort... Ja, we, we willen eigenlijk iets stellen waarvan we zeggen, daar houden we ons aan. Mm -hmm. Dus we hebben voor onszelf kernwaarden opgesteld van zeggen... Dit zijn dingen waarvan wij constant willen dat wij voldoen aan deze, aan deze vier kernwaarden zijn het eigenlijk. Verbindend, ja, dus... transparant, verfrissend en dienstbaar. Ja, die vier, dat zijn eigenlijk onze, onze, onze belangrijkste kernwaarden van zeggen... Die moeten wij gewoon constant kunnen naleven en kunnen uitleggen hoe we dat blijven doen de aankomende vier jaar... Hopelijk ook de vier jaar daarna nog, zeg maar. Dat is iets van. Hè, dat, dat vinden we belangrijk. We hebben ook uh, een stuk in ons partijprogramma op een gegeven moment bij uh, bestuurscultuur. waarin we zeggen, hey, ons beleid. We hebben echt zelf beleid opgesteld intern, waarin we zeggen van hé, hey, we zijn ook als organisatie anders. Omdat we zeggen van ja, yeah, je kan niet alleen maar wijzen naar de rest. Je moet ook laten zien hoe doe je het zelf. Oké, okay, um, een nieuwe bestuurscultuur, daar is een, een behoorlijk stuk aan gewijd. 1.1. Ja. Uh, wat, uh, wat ik verfrissend vind, is uh, themacoalities. Ja. Dat zijn clubjes van raadsleden, die gaan een thema doen. Dan heb je straks natuurlijk een coalitie en een, een oppositie. Absoluut. Want een programma gaat er volgens mij nooit meer komen. Nee, dat uh, lijkt mij ook niet realistisch, laat ik het zo zeggen. Hoe realistisch zijn die themagroepen uh, uh, dan? Nou, er zijn uh, uh, plekken waarop dat lukt. Ja. In uh, België is dat bijvoorbeeld al. Uh, en hoe doen de... ze dat dan? Nou ja, gewoon, gewoon eigenlijk precies zoals wij het in ons partijprogramma hebben staan. En, en dat is dus Ik geef eigenlijk... een voorbeeld, er moet de straat in, heringericht worden. Nou, wat je dan doet, uh, je creëert dus meerdere op basis van meerdere thema's, en die kunnen dan nader vastgesteld worden natuurlijk, hè, dat, dat ligt heel erg mm -hmm. aan de behoeftes en waar liggen de uh, verbindingspunten tussen verschillende partijen en politici. Maar je kan dus op basis van een thema kan je zeggen, hey uh, wij gaan een, een coalitie vormen. Dus bijvoorbeeld uh, een coalitie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Mm -hmm. Daar zou misschien infrastructuur uh, onder vallen ook voor een deel. Dus of ze ordening en infrastructuur bij wij spreken. En dan kom je dus met die coalitie bij elkaar, dus met de meerderheid in het specifiek van politici, is dus op dat onderwerp gaan wij samenwerken. En die gaan dan met z'n allen uh, een beslissing maken over die straat. En het voordeel aan zo'n themacoalitie is dan dat je dus alsnog ruimte hebt om wel te onderhandelen. Want ja, die politici kunnen onderling nog steeds onderhandelen over bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, misschien wil politici A toch wel iets anders met, uh, op het gebied van infrastructuur of de ruimtelijke ordening dan die politicus. Dan kunnen ze daar onderling afspreken. Nou, als we het nou zo of zo doen, uh, uh, uh, dan zijn we beide tevreden, zeg maar. Um, maar je voorkomt dat je dus constant hebt dat bepaalde politici buiten spel staan. En, en verkleint eigenlijk de kans zelfs dat er überhaupt uh, een, een permanente oppositie is. Waardoor dus eigenlijk alle politici daadwerkelijk iets kunnen dus, toevoegen. Dus jullie gebruiken, uh, of gebruiken jullie, doen ook zaken met, als, als je het voor het krijgt, met de uh, oppositie. Van joh, we gaan nu over uh, die straat praten. We willen graag dat jullie ook in dat themacoalitietje komt zitten. Absoluut, ja. Okay. Want, want die zouden dan eigenlijk... Uh, dus dan daarmee ook een coalitie worden. Maar dan in plaats van uh, permanent, puur op dat thema. Dus dat schaf je eigenlijk af, dat je een oppositie versus coalitie... Absoluut. Ja, dat vind ik wel waar. En dan voorkom je dus ook frustratie bij inwoners... Van, eh, die dan op een partij stemmen die vervolgens vier jaar lang eigenlijk niks, niks anders kan niks doen... te vertellen heb je. ...behalve oppositie voeren. Ja, en waarschijnlijk niks, uh, niks, niks voor elkaar krijgt. Ja, dat ook. Ja, absoluut. Dat gaat voor een knappe ombudsmaai zorgen. Absoluut, ja. ja. Denk je dat de politieke partijen die uh, hier al uh, lang gezeteld zijn... Uh, te overtuigen zijn van deze dingen? Daar hebben we helemaal geen beeld bij. We gaan nee. het proberen. We gaan het doen. We gaan daarmee uh, met ze over in gesprek. Dat vinden wij belangrijk. En ja, als het niet lukt, dan niet. Dan hebben we het op zijn minst geprobeerd. Goed standpunt. Beter communicatie, nou dat mag in uh, Zandvoort wel uh, enige naam hebben. Uh, een betere bestuurscultuur begint bij jezelf. Ja. Een denktank. Ja, absoluut. Uh, mag iedereen daarin? Absoluut. Uh, maakt niet uit welke partij. Ja, absoluut. Uh, maakt niet uit welke partij. We hebben ook de ambitie. Uh, we gaan eerst de Denktank wel natuurlijk vanuit ons zelf oprichten. Want dat is handig om de structuur aan te kunnen leggen. Dat soort zaken. Maar het is wel het uiteindelijke doel dat we de Denktank ook loskoppelen van zee. Dat we de namen afhalen. Dat we een onafhankelijke voorzitter opzetten. En dat... Eigenlijk iedereen kan aanschuiven bij die denktank. Dus als een Elgebali van GroenLinks zegt: Ik wil erbij dat het goed is. Als een Marco Den een keer bij zo'n sessie wil zitten, dat dat goed is. Weet je dat, uh, dat je echt op die manier een, een, uh, een, een middel creëert voor zandvoorters om uh, uh, direct te kunnen laten horen wat zij willen op politiek gebied. Komt ook een beetje terug bij die uh, themacoalities dan: hè? dat ja. je toch iedereen uh, ja, wil absoluut. inzetten voor, uh, voor het goede zandvoort, laat ik het zo noemen. Ja. Ja. Okay. Een quote voor je, uh, zo is de invloed van de gemeenteraad op wat er het ampel apparaat verwacht mag worden uh, onder de uitvoering flink verminderd. Absoluut. Waaraan spiegel je dat? Nou ja, Het is natuurlijk nu zo dat uh, omdat dingen via Haarlem lopen en dus ook ambtenaren mm -hmm. soms uh, uh, in Haarlem uh, zijn. Die zijn ook bezig met hun werkzaamheden voor Haarlem. Het zijn, vaak ook, uh, vaak, het zijn soms ook gedeelde uh, werkzaamheden. Is het dus zo dat het uh, soms lastiger is om uh, die ambtenaren te bereiken of om die ambtenaren mm -hmm. uh, te controleren in hun taak. Hè? Dus dat wethouders zeggen van uh, voegen die ambtenaren hun taak wel goed uit. Uh, Moet je, je... daar niet op vertrouwen dan als, uh, als wethouder dat die ambtenaren voor jou goed werken? Je moet erop vertrouwen, dat absoluut. Maar je moet het ook uh, uh, controleren. En wij denken wel dat daar wat uh, punten op te winnen vallen, uh, zijn. Zeg maar. In hetzelfde hoofdstuk staat bestuurlijke ondermijning. Hè? En dat gaat over samenwerking. Uh, uh, bijvoorbeeld over handhavens verwachten wij geen tegenwerking van de gemeente Halen. Ja. Nou zit hier toch wel een stukje verschil in. Uh, handhaving, het is een centraal apparaat. Ja. En als Zandvoort nou iets anders wil... Moeten ze dat dan loskoppelen aan eigen detachment? Nou ja, wat, wat ik heel belangrijk vind is... kijk, uh, het, is, het is voor zowel Haardem als Zandvoort financieel verdedigd om dat uh, gezamenlijk te hmm. doen, zo'n handhaving. Ja, dus, dus zit je ook aan de regels van Haardem, van, van handhaving. Nou Ja, Precies, en, en dat moet dus anders. Want uh, hoe wij het zien is van... Uh, dat financiële voordeel is er. Hmm. Uh, en dus ongeacht of je dan zorgt dat uh, wij die invloed hebben... die wij ook horen te hebben als Zandvoort of niet... Uh, hebben zij nog steeds dat financiële voordeel. Ja. Dus wij zeggen van het is eigenlijk heel gek... dat uh, daar momenteel soms dingen lastig gaan. Dus op een gegeven moment is er een, een discussie geweest... over, over wapenstokken bijvoorbeeld. Schondvoort uh, doet het wel, Haarlem doet het niet. Precies. En toen is er dus in de Haarlemse uh, Raad... vanuit een aantal partijen echt tegengewerkt. Van hé, hey, maar we willen niet dat onze uh, handhavers dat doen. Maar was hmm. nee, want die handhavers werken voor Zandvoort. Ja. En uiteindelijk is dat goed gekomen. Daar heeft uh, David Molenburg ook uh, voor gezorgd. Dus daarvoor hulde. Maar dat zijn wel van die dingen. Wij willen uh, daar toch ook over in gesprek met de gemeente halen. Om dus ze er extra op bij zijn. Van, hey, dat is niet de bedoeling. Mm -hmm. weet je? Die ambtelijke samenwerking is, is financieel belangrijk voor beide gemeenten. Dat kan ons iets opleveren. Uh, maar dat moet dus niet uh, zorgen voor bestuurlijke ondermijning of, of moeilijkheden. Oké. Okay. Ja. Laatste voor je tweede muziekje. Een bestuurskracht ook. Een leertraject voor wethouders. Wethouders hebben veel invloed uh, op het beleid. En dat zijn eigenlijk een, een beleidsmakers ja. met hun ambtenaren. Um, denk je dat de wethouders, dat chargeer ik een beetje, niet de capaciteit hebben nu? Nou, dat, dat vind ik inderdaad uh, te, te grof gezegd. Maar uh, wat we wel zien is... En, en dat, gebeurt dat ze ondersteuning nodig hebben uit, uit, uh, uit leren? Ja, absoluut. En dat, dat heeft iedereen. Kijk, uh, je moet je voorstellen... op het moment dat jij uh, ergens wordt aangesteld als wethouder... er is geen opleiding tot, tot wethouder. wethouder. Dus je, je, ook heb je drie universitaire studies op zak... en ben je heel goed op het gebied van grondexploitatie of iets anders... Uh, hoeft dat nog niet te betekenen dat je goed kan onderhandelen. Nee. Of omgekeerd. Dus uh, wat wij zeggen, het is het heel belangrijk... dat er ook een wat uitgebreider traject gaat komen voor wethouders... zodat zij uh, hun taak gewoon optimaal in het voordeel van zandvoort kunnen uitvoeren. Oké, okay, maar er is geen opleiding... Precies, en die moeten dus komen. Oh, die moeten dus komen. Die moeten komen. Daar, dat staat in ons uh, programma. Dat willen wij. Okay. Nou, uh... Niet, niet, niet een, een losse opleiding, hè, maar gewoon vanuit de gemeente gefaciliteerd. Oh, okay. Even om hem... Een... Sorry, ik denk alles goed ja, ja, ja. straks verkeerd <laughs> ik over. Ik zie een heel nieuwe... Nee, nieuwe... nee, nee, nee, nee. Niet, niet letterlijk een opleiding. Hè, want dat is natuurlijk iets van... Uh, je, je wordt ervoor aangesteld, dus dat kan ook niet zomaar. Nee. Uh, maar er moet dus vanuit de gemeente wel iets gefaciliteerd worden om dat te doen. En het zou het ideaal zijn als dat overal gebeurt. Oké. Okay. Nou, dat is het eerste gedeelte uh, van het interview. Ja, maar je had weer muziek uitgekozen. Ja, ik heb. Uh, wat is het? Uh, ik, heb, ik heb me hier genoteerd. <laughs> het is Het is Bossa Nova, het is uh, Aguas de Marco van Alice Regina. Daar gaan we dan naar luisteren. Dankjewel. Alsjeblieft. Pois Zagos. águas, elas feesten veranderen. É pau, pedra, é o caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, um nó da madeira Caim na candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando é Is het chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. regen? ave no céu, Is het regen? Is het regen? Is het regen? Is het um pedaço de pão, é o fundo do poço. É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 de cana, de um stilhaan na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro içado, é a lama, é a lama, é um prazo, é uma ponte, é um sap, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.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 São as águas de março, fechando o verão A promessa de vida no teu coração É pau, é, pedra É o fim do caminho É o resto de tu É um pouco sozinho É pau É pedra é o fim do caminho É o resto de tu É um pouco sozinho Pau é, é, Pedra, é fim do caminho de toco, pouco sozinho, Ó, pedra indo caminho, resto de toco, pouco, pouco sozinho, pedra caminho, pouco sozinho, pedra caminho, pouco, sozinho, pedra <risos> Ik kan niet Na dit uh, stukje muziek gaan we met het tweede gedeelte uh, verder. En uh, de paragraaf ouderen. Ja. Dat gaat over uh, uh, steunpunten, wijkpunten, pluspunten. En als ik het dan uh, bekijk, dan kijk ik naar de volgende paragraaf: naar jongeren. Mm -hmm. Is het niet zo dat een aantal van die dingen die je, uh, die je hebt hè, over, over uh, respectloos uh, behandelen, nalatigheid, pestgedrag, dat zo'nzelfde inlooppunt er niet moet komen voor andere uh, mensen ook? Voor eigenlijk voor allesantwoorders? Nou, dat zou ik wel heel interessant vinden. Wat er nu he? specifiek bij, bij ouderen staat? Nou, dat vind ik wel een hele interessante vraag. Kijk, um, voor ons is dat... Uh, we, we hebben dus een, in ons partijprogramma staan dat we een meldpunt willen voor ouderen, inderdaad. Mm -hmm. uh, uh, dus om te bestrijden dat er uh, nalatigheid is, dat er pestgedrag is. Want wat wij heel veel horen van ouderen die we spreken, we gaan echt heel erg veel een gesprek met inwoners, met dus ook ouderen, uh, is die zeggen gewoon van ja, uh, ik, ik zit nu in een, een zorgcomplex of iets dergelijks en ik voel me gewoon niet veilig. Ik kan niet mezelf zijn. Uh, ik word nauwelijks ondersteund nee. door medewerkers. Ook heel veel ouderen die het wel hartstikke goed hebben overigens. Dus het is niet alsof het een soort rampscenario is. Nee, nee, nee. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat er een uh, vertrouwenspersoon komt voor ouderen uh, die hier ja, last... dan vandaar mijn uh, vraag, als ik de jongerenparagraaf uh, lees, dan is die uh, redelijk klein. Uh -huh. Zou dit dan niet ook voor de jeugd en voor de, voor de gewone zantwoorden moeten zijn? Ja, een vertrouwenspersoon, een inlooppunt waar je, je klachten kwijt kan. Zou dat niet algemener moeten? Uh, ik denk het ook. Maar ik denk dat de uh, problematiek wel anders is... waar jongeren tegenaan. Jawel, maar en dat het ook andere soorten organisaties zijn die daarover gaan. Uh, dus, dus ik denk ook van... Hè, voor jongeren zijn er ook al best wel wat dingen. Niet zozeer vanuit de gemeente, maar gewoon in, in algemene zin. Dus ik denk dat het daar uh, toch wat minder tekortschiet nog, persoonlijk. Dat is al een beetje geregeld volgens jullie? Dat is al wel een beetje geregeld, okay. ja. ja. Uh, dan komt een hele grappige. Uh, bereikbaarheid. Um, hoe denken jullie daarover? Want we hebben dat aan ongeveer alle partijen gevraagd. Ja. En het gaat van linksom naar rechtsom. Van een tunnel tot... Uh, ik weet niet hoe het moet. Ja, bij ons is het niet links, niet rechts, maar recht door zee. Hè? Ja, ja, dat is de slogan. Nee, nee, nee. Ontsluiting recht door zee lijkt me moeilijk. Dat lijkt me ook een beetje moeilijk. Dat staat niet in ons uh, maar partijprogramma. Het blijft, blijft dat uh, Noord uh, goed bewoond gaat worden. Ja. Uh, twee woontorens, ja. 600 woningen. Uh, industrie bloeit op. En dat moet steeds maar over die spoorbomen. Ja, nou ja wat, uh, wat, wat wij zelf um, in ons partijprogramma bestaan... op het gebied van uh, infrastructuur en ook ontsluiting... Mm. is dat we eigenlijk zouden willen dat er een, een busbaan langs het spoor komt... Maar dan heb je het alleen over personenvervoer? We hebben het over personenvervoer, ja. ja. En wat we dus hopen is: we willen dus eigenlijk dat uh, die busbaan ook gebruikt kan worden door hulpdiensten, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, dat daar dus regelmatig uh, bussen overheen gaan. Zodat dus ook die ontsluiting op die andere wegen uh, uh, um, minder verstopt raakt. Omdat mm -hmm. dus uh, mensen dan eerder zeggen: ik neem die bus. Uh, dan dat ze... Uh, de met de auto gaan, zeg maar. Waardoor dus de mensen die wel met de auto gaan, weer sneller door kunnen maar rijden. Maar ja, blijft het zware verkeer, het zware verkeer nog uh, door de costflores gaat rijden? Absoluut. Ja. Absoluut. En dat is heel lastig. Hè? En, en dat is überhaupt natuurlijk uh, moeilijk in Zandvoort. En ik ja, je kan wel pretenderen als, als, als politiek zijn dat daar een oplossing voor is. Maar we hebben natuurlijk in, in Nederland hebben we heel veel uh, Natuur 2000 gebieden. Die zijn heel enthousiast ingetekend ooit, zeg maar. Dat is het ook. Ja, en dat is ook ergens hartstikke uh, mooi natuurlijk. Dat, dat ligt hier dus ook helemaal om, om Zandvoort mm. heen. Maar daar zijn er gewoon heel veel restricties aan uh, wat wel en niet zou kunnen. Weet mm. je, bijvoorbeeld uh, heel veel politici spreken over een Herman weg ja. doortrekken. nou uh, Het lijkt er niet op nu dat dat... Kan in verband met de Natura 2000. En als dat zou gebeuren, en je zou zeggen: bijvoorbeeld, we gaan ondertunnelen, dan zou dat 150 miljoen euro kosten. Mm -hmm. En dan is de vraag: gaat die 150 miljoen euro het waard zijn? Gaat dat zichzelf terugverdienen? Uh, en dat zijn allemaal van die zaken van ja, daar, daar denken wij wel over na. Nou, ja, wij denken niet dat de herman Heimansweg daar bijvoorbeeld uh, een realistische oplossing voor gaat zijn. Daarom staat hij bijvoorbeeld niet bij ons uh, vermeld. Nee, dus. Uh, een ander dingetje wat misschien niet realistisch is, maar wel bij jullie in het uh, programma ja. staan, is het uh, dijk en duin principe Het dijk en duin principe ja. ja in, in Katwijk uh, is een, een stuk duin uh, bijgekomen ja. en daar is die uh, parkeergarage ingekomen waar je, je naar refereren. Um, hoe, hoe zie je dat? Want je krijgt natuurlijk last met, met Rijnland, met de Rijkswaterstaat. Mm -hmm. En toch staat het bier erin. Nee, wat wij uh, heel interessant vinden... hebben we natuurlijk vooral op de Noordpoelenvaar... Ja. een heel ja. groot stuk, eigenlijk ongebruikt strand... om het zo maar even te zeggen. Iets waarvan je zegt, van, hey, daar, daar is best wel ruimte voor... Uh, mooie ontwikkeling. Dan bedoel we niet dat we daar hoogbouw neer gaan zetten... of dat we het, uh, het helemaal gaan verzieken. Maar ja, nu uh, staan daar gewoon eigenlijk vrij lelijke parkeerplaatsen. Is er een vrij smalle weg waardoor de ontsluiting niet ja. goed doorloopt. Dus wij denken dat een, een deel van het oplossen van de ontsluitingsproblematiek zou zijn... is door te zorgen dat die weg daar onder andere bij wijze van breder kan worden. Door te zorgen dat daar... Um, Überhaupt een veel aantrekkelijke strand is ook hè. Dat is, dat is ook weer goed voor, voor het toerisme, dat soort zaken. En zoals het dus in uh, uh, Katwijk is gedaan, ze hebben daar een hele uh, parkeergarage kunnen bouwen, eigenlijk onder dat duin. Door het verbreden van de duin. Door het verbreden van de duin. Ja, nee. Dus als wij dat ook bij wijze van spreken zouden kunnen doen op het stuk bij de Noordboulevard... dat is wel echt specifiek het specifieke deel waar we dat dan zouden willen, uh, dan zou dat wellicht heel interessant kunnen zijn voor uh, ten eerste ontwikkelingen die je bovenop kan doen. Dat kan dan bijvoorbeeld uh, te maken hebben met uh, kleine stukken van... Uh, mooie te denken aan, aan sportdingen, mm. mooie boulevard inderdaad. Dus zit niet te denken aan grote... Uh, wat mm. ik zeg, geen, geen woontorens of zo. Dat is niet de intentie. We willen het echt wel natuurlijk houden daar dan, zeg maar. Uh, en het ding is, er kunnen ook dan veel meer parkeerplekken in vrijkomen daaronder dan er nu staan. En dat is natuurlijk ook altijd een probleem in Zandvoort. Mm. Vooral op de, de drukke dagen. En dat zijn ook parkeerplekken die weer zorgen dat een groot deel van dat Dijk en Duin project terugverdiend zou kunnen worden. En wij zeggen niet, we gaan dat doen. Uh, het is uberrealistisch, we zeggen alleen wel. We vinden het een dusdanig interessant concept, omdat het op heel veel fronten heel veel invloed kan ja. hebben op hoe Zandvoort ervaren wordt en wat wij kunnen als Zandvoort. Dat we het op zijn minst gewoon echt een keer goed willen laten onderzoeken. Nou, Het is in ieder geval zo belangrijk dat je het twee keer opschrijft. Ja, klopt. Wat betreft komt ja. in twee hoofdstukken voor? Ja, ja omdat natuurlijk twee, twee facetten raakt ja. hè? Van Zand voor twee dingen waarin je raakt. Ja, de, ja, de, de, de, de ordening dan. en uh, de bereikbaarheid, dat, ja. uh, dat klopt. Uh, Bezoekcentrum Noord. Dat ja. komt ook twee keer terug in jullie ja. uh, programma. Um, komen we dat tekort? Een, een, een, een, een soort natuur VVV'tje die voor de, voor de duinen zijn? Ja, ik denk dat dat heel uh, uh, mooi zou kunnen zijn. Mm -hmm. Natuurlijk uh, vlakbij het wet in, uh, in Bloemendaal heb je uh, eigenlijk zo ook zo'n zo soort centrum. En we zitten te denken hoe mooi zou het nou zijn als je... Een centrum wat daarop lijkt, hier kan neerzetten. Bij wijze van spreken in samenwerking met dat centrum. Dat je een mooie wandelroute tussen die twee uh, centra maakt. Dat je zorgt dat er ook wat te doen is op die wandelroute, speurtochten, mm -hmm. whatever. Juist ook omdat je het, uh, we willen het, het toerisme wat voor de duinen komt ook promoten. Niet alleen maar het strand. Hè. Dus we willen ook, ook daar weer in aantrekken. Uh, er kan een leuke horecagelegenheid komen. Waardoor, eh, want wat is er in noord gelegenheid bijvoorbeeld? Nou niet, niet veel, dan zou je dus zeg maar achter de Keesomstraat, dan richting Spoor, daar zou je iets, iets willen. Bewijzen van, ja. Okay. ja er is ja. nog niet een, een, een letterlijke locatie, maar in ieder geval ergens in, in Nieuw-Noord aan de Duinrand daar zeggen wij van het zou heel interessant zijn om zo een het uh, uh, duincentrum neer te zetten okay. en dan heb je een leuke plek waar bijvoorbeeld ouderen of mensen gezellig wat koffie kunnen drinken weet je dat zorgt ook weer voor wat levendigheid Er is een reden voor mensen uit Zandvoort uh, om naar nieuw noord te komen. Dus er zijn allerlei uh, uh, redenen waarbij denken dat dat best wel een, een positieve invloed zou kunnen okay, hebben. Ja. Nou, ja, absoluut We gaan het zien. Digitalisering, ja. uh, daar is een boel over te doen de afgelopen ja. tijd over Chinese camera's <laughs> ja, en, ja, en ja, noem zeg maar dat. maar op. Ja. Um, in Zandvoort hangen er ook een, een aantal. Ja. En toevallig zijn die ook van Chinese makelij. Ja. Uh, wat, wat vinden jullie daarvan? Want jullie zeggen heel netjes. Uh, even kijken hoor. Jullie willen inzicht hebben in de openbare ruimte geplaatste camera's. Ja. Nou, hangen er een paar op uh, pleinen en straten. Waar heel veel Zandvoorters voorbij lopen. Dus die zouden gevolgd kunnen worden. Uh, wat denken jullie daarvan? Ja, het is natuurlijk momenteel zo dat het eigenlijk heel. Laat ik het zo zeggen. Het is. Er is geen bewijs dat het op dit moment gebeurt tijdens dat je gevolgd maar het wordt. het kan. Het kan. Er is ook bewijs dat het heel makkelijk kan, omdat ze natuurlijk zelf de code kennen. Dus er zijn ook heel veel mensen die daarvoor waarschuwen, uh, privacy experts. Maar wat wij in het specifiek willen, is wij willen echt een, een register voor camera's. En daar bedoelen we dus dat we alle camera's uh, in Zandvoort, dus gewoon willen gewoon weten waar hangen die, waar staan die op gericht, zodat als er een keer wat voorvalt, dat de politie bijvoorbeeld weet, we moeten bij die ondernemer terecht ook. Want die heeft bijvoorbeeld een camera hangen die mm -hmm. uh, van nut kan zijn voor, zeg maar. En dat zijn dingen... Uh, dat is gewoon nu niet in Sandvoort. En er zijn heel veel gemeenten die dat wel hebben. Mm -hmm. En wij zitten... Ja, het is eigenlijk heel zonde dat we dat nog niet hebben. Dus vandaar dat we zeggen van die... Uh, camera registers. Ja. Um, financiën. Financiën, ja. Wordt het goed uh, gefinancierd op de gegeven Nou ja, het gaat absoluut veel beter dan dat het ging. Sandvoort okay. was ooit bijna een artikel 12 gemeente. Dat betekent dat je onder toezicht staat... Of komt te staan mm -hmm. van het Rijk. Die dan vervolgens voor jou je financiën gaan beheren. Omdat je anders... Uh, ja, omdat anders bang zijn dat je nog verder in de schulden raakt als door nou, Daar zijn we ondertussen gelukkig een heel stuk uh, vo ja, aan voorbij. Dus het gaat echt wel veel beter. Uh, maar er kan ook heel veel beter. Dus nou, dan hebben jullie wat een, uh, over, over die, uh, die uh, inspanningsverplichting heeft... om budgetten ter ondersteuning, zorgwerk En dat soort dingen, die, die ja. zien jullie. Ja, absoluut. Ja. Ge gebeurt dat nu niet goed genoeg? Nee, we denken wel dat er nog uh, veel dingen zijn waarop verbeterd kan worden. Oké, okay. uh, we zijn er doorheen... Even kijken, ja, over het openbaar ruimte zonder een apart fonds had ik nog wat willen vragen, maar dat is niet, niet al te sterk. Um, zijn er punten die wij niet aangeraakt hebben uh, waar je toch wat over wil zeggen? Nou, wat ik het, het allerbelangrijkste vind, en ik denk dat dat iets is uh, wat misschien heel veel mensen wel missen in de politiek, dat staat ook eigenlijk een beetje in ons stukje over de communicatie. Heel veel uh, uh, politici beloven heel veel, ze zeggen heel erg van uh, wij gaan dit doen, wij gaan dat doen, wij gaan, gaan zo doen. Wat wij hier bestaan, dit is een, een, een levend document. We zeggen gewoon, dit is waar wij als partij nu voor staan. Dit is waarvan we zeggen, dit, moet, dit willen we gaan doen op termijn. Mm. En we willen op een gegeven moment ook komen met een agenderingsstuk... waarin we ook heel duidelijk aangeven... hé, hey, dit is waarom wij uh, iets willen gaan doen... En dit is waarom we ervoor kiezen om dat bijvoorbeeld eerder te doen... dan een ander standpunt. Want er zit ook altijd een stukje realisme achter. Mm. Uh, soms zijn de financiën ergens niet voor. Soms is iets simpelweg niet het juiste moment. Omdat uh, uh, eigenlijk al je middelen naar iets anders gaan. En dat kan ook gaan om, om uh, de tijd die je ergens in stopt... als partij of als ambtenarij mm. om iets anders op te lossen. En uh, wij hamen er heel erg op dat wij dat duidelijk communiceren het met inwoners. Het zou dus eigenlijk een, een levendig programma zijn. Dat is het, ja. Okay. En, en, en wij vinden dus dat stukje communicatie belangrijk. Vandaar dat we ook zeggen zeggen wat je doet. Dus echt we aangeven wij gaan dit doen en doen wat je zegt. En dat is waarom ons partijprogramma ook zo heet. Oké, okay. meneer Herz, bedankt voor uh, het interview. Ja, dankjewel. En we gaan alweer naar een stukje muziek luisteren. Ja, lekker. We gaan luisteren naar uh, All Over Again van uh, Brian Kerry. Een beetje een uh, energieke transnummer. Dus, maar het is uh, toch niet All Over Again? Nee, hij zingt dat <laughs> hij he het allemaal opnieuw zou doen. Okay. Ik zou weer over hebben voor zijn antwoord. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. <laughs> Gedeelte, meneer Gerrits, heeft u de kans om de Zandvoort te vertellen waarom ze op Zandvoort Echt 1 moeten gaan stemmen? Nou, Dankjewel. Nou, onze missie. Zandvoort staat de aankomende jaren voor een aantal fundamentele keuzes. Dat vraagt om een hechte en effectieve gemeenteraad die keuzes maakt met draagvlak van inwoners. Om met succes te kunnen werken aan het bestelen van de wooncrisis, het bestrijden van armoede, het achterblijven van burgers, het op de kaart zetten van Zandvoort als toeristische badplaats en het vervrijen van Zandvoort zonder het loslaten van de toeristische ...de historische waarden. Daarom wil C naar lokale democratie... ...die de politiek ombuigt... ...van een cultuur waarin de politiek bepaalt... ...naar een cultuur waarin de politiek de burgers volgt. Politiek met en voor inwoners... ...als gezamenlijke zoektocht... ...naar de beste weg en de beste beslissingen... ...met dienstbare politici... ...die niet pretenderen alles het beste te weten. C wil politici die zich werkelijk... ...als volkvertegenwoordiger opstellen... ...want C wil dat inspraak van de bewoners... ...het er doet en dat iedereen serieus wordt genomen... Elke burger van Zandvoort en Bentveld moet er vanuit kunnen gaan... om gelijk, eerlijk en onbevoordeeld behandeld te kunnen worden. Kortom, we willen Zandvoort echt één maken. Stem op ons, lijst 10. <laughs> Dankjewel en succes met de campagne. Dankjewel. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien. En dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de duinen... met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Goedemorgen. Als het goed is heb ik aan de telefoon aan het Hilgersom van Breinplein. Ja, ik ben Annette Hilgersom nou, van Tenden van het Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Maar uh, ik uh, kom graag wat vertellen over het breinplein. Ja. Oké, okay. nou daar willen we natuurlijk heel graag meer over weten. Uh, het was wel grappig, want vanochtend zeiden we, uh, hoe heet ook alweer dat item waar het over ging? Uh, dat was het meteen het haperende in de brein. Uh. <lacht> <lacht> maar daar bleef we het bij gelukkig hoor. Daarna wisten we het weer. Ja, nee, klopt inderdaad. ja. Ja, dus uh, er is een, uh, we hebben begrepen dat er een, een uh, mooi event aankomt op uh, dinsdag uh, 8 maart uh, waar mensen ja. naartoe kunnen en zouden wat meer over kunnen vertellen. Ja. Uh, het is zo dat uh, het Breinplein, dat is eigenlijk uh, in Zandvoort. Heet het, het Breinplein, en dat is uh, um, dat organiseren we samen met Alzheimer Nederland en met andere organisaties vanuit Zandvoort, ook Zandvoort, Kennenma Hart, Zorgbalans en Tendum. En het is uh, eigenlijk een, uh, een bijeenkomst. Elke maand, een terugkerende dus bijeenkomst op de tweede dinsdag van de maand, waarin wij aandacht geven aan ja, het haperende brein. Um, zeg maar mensen uh, met dementie die een haperend brein hebben, maar juist ook voor hun naasten of voor eigenlijk iedereen die daarmee te maken heeft. Um, en, en tijdens die uh, bijeenkomsten staat dan een thema centraal en de ene keer gaat het juist meer over nou wat is er, wat, wat is het een haat van brein, wat is defensie? Uh, wat kun je daarbij verwachten. En een ander moment heeft ze een ander thema en aanstaande dinsdag is dan het thema genieten van het leven met behulp van kunst. Dat klinkt natuurlijk heel erg goed, uh, maar voordat we het over het genieten van het leven gaan praten. Uh, die ja. andere bijeenkomsten zijn die heel erg uh, uh, zwaar inhoudelijk, omdat het, ja, dat klinkt dan zo... Uh, nee, ik kan je heel af en toe iets moeilijker horen. Dus ik ga even aan mijn telefoon zitten. Uh, maar ik hoor uh, inderdaad of ze zwaar zijn. Nou ja, dat proberen we juist niet. We proberen juist ah. um, de het positieve bijeenkomsten van te maken. Ja. Um, die ook juist um, ja, nieuwsgierig maken naar de werking van ons brein. En hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, ja. ja, ja dus, je, dus gewoon, je kan er gewoon naartoe in een beluchtige manier uh, een, een fijn gesprek hebben of uh, informatie krijgen. Ja, precies. Ja. Zowel informatie krijgen als ook andere mensen ontmoeten, wat we heel belangrijk vinden. Um, en ook, ja, er is ook gelegenheid om gewoon met elkaar een kop koffie te drinken bij wijze van spreken en tijdens het koffie drinken um, kennis te maken. Ja. Want wat je vaak ziet is, is dat, uh, nou vanuit tandem ben ik dan wat meer juist op mantelzorgers gericht, ja. dat je toch wel met een aantal vragen ook kan zitten van hoe groen, ja, hoe pakken we dat nou op. En ja, eigenlijk iedereen die daarmee te maken heeft. En dan is het zo fijn als je daar soms ook met anderen over kan praten. Maar ook over andere onderwerpen natuurlijk. Ja, ja. nou heel erg leuk. Ik ben zelf ook mantelzorger, dus ik moet nou een keertje aansluiten. Um, ja. Dus dat zou ik rekenen doen. Maar vertel eens iets meer over uh, dinsdag. Want genieten, dat klinkt natuurlijk ook heel fijn. Genieten van kunst. Ja. Ja, het is, um, um, mijn inspiratie zat erin dat je, dat je graag wil kijken naar van wat, wat kan je wel kan. En, en um, naast, um, naast alle cognitieve zaken van, van je brein, zeg maar, hè? waarin we al heel vaak ja, door middel van vragen en antwoorden op reageren... is het zo fijn om juist te kijken naar van wat kan er nog meer kan. En daarin is naar mijn idee kunst een hele mooie manier om uh, verbeelding en verbinding te maken. En dat gaan we doen. We gaan naar, uh, de bijeenkomst is in het Zandvoorts Museum. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi museum. Uh, en op dit moment is daar een bijzondere tentoonstelling... met uh, beelden. Um, en daar gaan we uh, ja, de, de bijeenkomst houden... Ja, zal ik er wat meer over vertellen? Over? Ja, natuurlijk. Ja. En, en, en, en heel belangrijk natuurlijk ook is... Uh, laten we dat maar een paar keer herhalen. Uh, ja. Wanneer is het precies en hoe laat? En hoe kan je het ja, ja. deelnemen? Oké, okay. hartstikke goed dat je dat zegt. Ja, het is aanstaande dinsdag, dus 8 maart. Uh, de inloop is vanaf kwart voor drie. En de bijeenkomst start om drie uur... en duurt tot ongeveer vijf uur. Dus van drie tot vijf. Ja. Uh, in het Museum. En de deelname is gratis. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ja, en stel dat mensen uh, zelf het zelf moeilijk vinden om er naartoe te kunnen komen, dan kan je altijd de plusdienst of de belbus bellen uh, om te reserveren om, uh, om toch al daar uh, naartoe te komen. Nou, Hartstikke mooi. En als ze daar dan komen, wat kunnen ze verwachten? Ja, wat we uh, hebben ge georganiseerd is dat Heli Jansen, dat is de directeur van het museum... die zal ons uh, kort wat over het museum vertellen en over de uh, tentoonstelling die er op uh, dit moment is. Ja. Um, als dat gebeurd is, dan zal Renate van het Jutters hart ons meenemen naar ja, het kijken en eigenlijk het ervaren naar kunst. Dus dan gaan we echt naar, naar de kunstwerken die er zijn wat dieper bekijken en bevragen van wat zie je nou... Nou ja, wat denk je daarbij? En dan zitten we rondom een heel mooi uh, kunstwerk wat er op dit moment is. Ja. Dan is er wat ruimte denk ik voor koffie en thee. En dan zullen uh, Merel en Caroline van de Zandstroom... Uh, eigenlijk ja, op hun manier ook kijken naar kunst en naar creativiteit. Want het is niet alleen kijken naar de kunst wat je ziet... maar je kunt ook bij kunst denken aan uh, zingen of dansen of andere manieren... Um, van omgang met elkaar. Waarin het misschien niet altijd over woorden gaat... maar wel over beleving en samen zijn. Nou, het klinkt als een ontzettend leuke en zeer afwisselende middag. Um, dus we gaan nog eventjes de, de details halen. Iedereen kan deelnemen die geïnteresseerd is. Uh, ja. Het is op 8 maart. Inloop in het museum, Zandvoorts Museum, is 14 uur 45, kwart voor drie dus. Om drie uur begint het programma, vijf uur is het afgelopen. En als u nou zegt, nou ja, ik ben wat moeilijk te benen of ik kan er moeilijk komen... belt u de belbus op 023-571-7373, 023-571-7373... en dan wordt u daar keurig netjes voor de deur afgezet. Precies. En stel dat mensen nog, nog toch nog vragen hebben naar aanleiding hiervan. Dan kunnen ze ook kijken op de diverse websites, zowel van Kennen maar Hart, van Tandem. Um, en, en daar eigenlijk contact mee opnemen. Nou, Zorgbalans. Verschillende manieren zijn er ook van de Alzheimer Vereniging. Daar staat eigenlijk alle informatie ook op rondom het Klein. Ja. Hartstikke fijn. Ik wens iedereen uh, alvast een hele leuke dinsdagmiddag. En u ook natuurlijk. En dank ja. u voor uh, uw bijdrage. Heel erg bedankt en tot ziens wellicht. Ja. Tot ziens, dag. Daag.